Peter Koelewijn komt niet uit het centrum van de macht. Nee. Komt nee, niet uit Hilversum. Komt nee. uit Brabant. Ja. Peter Koelewijn zingt niet algemeen beschaafd Nederlands. Nee. nee. Waar Peter Koelewijn als eerste Nederlandse rock'n'roll rock plaat afwijkt van de rock roll is de tekst. Het is eigenlijk nog steeds een tekst over volwassenen. Jan Jansen en zijn vrouw, dat zijn geen teenagers. Nee, maar, maar, maar de, de feel uh, rock roll. is, is rock'n'roll. Ja. En hoe komt dat? Dat komt doordat Peter Koelewijn...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 En, en, dat, en dat mocht dan niet uh, bij de officiële platenmaatschappij. Nee, dat was aan te voelen, ja. ja. Dus dat maakte het ja. allemaal heel bijzonder. En toen is uh, uh, Code Kloet, nu Code Kloet Senior, die, die, die begon in 1959 met het eerste Nederlandse teenagerprogramma op de radio, Tijd voor Teenagers. Die, kwam, die ging dan langs de platenmaatschappij om te zien of ze nog nieuwe uh, liedjes ja, leuk, hadden. Ja. En die heeft toen ja. bij uh, Bovema Kon van het Dak, afgehoord. Dat vond hij zo ontzettend leuk. En vroeg, mag ik dat meenemen en draaien? En zo is dat dus zeg maar half officieel meteen een hit geworden en die eens opnieuw opgenomen. Wat? Even wat muziek. Hier is Earth and Fire met Weekend uit 1979. Volgens Constant Meijer ook een belangrijk neder nummer. was in Eindhoven, wat jij net zegt die, die, die jaarlijkse talenten ja, testen om jonge ja. zangers, zangeressen en bandjes te vinden en, en daar zijn er ook, Anneke Greunlo is ja. er ook vandaan gekomen, ja, Blue ja, Diamonds ja. weet ik ja, ja. niet, maar uh, Peter maar Jan de Winter, die toen E&R uh, manager was bij Philips Fonogram die ze ja. artiesten zocht en begeleidde uh, Riene Geveke was een collega uh, die zocht die nieuwe artiesten op uh, die vertelde mij dan gingen zij daar naartoe en als die uh, uh, jongens en meisjes dan een ding gedaan hadden, een liedje hadden ja. gezongen, en van het podium kwamen, zeiden ze, ja, wij zijn van die, uh, die platenmaatschappij. goed ja. wat je deed, wil jij hier even een handtekening zetten? <laughs> ja. En dat bleek dus een voorlopig contract te zijn, dat je aan die platenmaatschappij vastzat. <laughs> ja. en, en, en, en, en de winter zei, wij waren heel slecht toen. <laughs> wij waren heel slecht. <laughs> ja, wat ja, leuk, ja.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 Nee, Peter Koelewene was volgens mij wel, uh, misschien na de Tilman Brothers, uh, de man die dat rock'n'roll rock gevoel uh, belichaamde. Hij werd al heel snel gevolgd door veel bandjes uit Den Haag ook. Hoor. Ook de Kraaienvelds en de Bintangs en de ja, Q65. Ja. En, ja. en in Amsterdam de Outsiders. Ja, ja, ja. belangrijk. Ja. Ja. Q65, ja. QB in the, Q in the, ja, Q in the ja, dat is, is ietsje la la later. Dat is dan meer de Blues. Ja. Laten we maar gauw gaan luisteren. Peter Koelwijn en zijn rockers met het nummer Doe maar Net Alsof uit 1960.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 En denk dat je alles met me deelt. Maar niemand kent de waarheid, baby, dat je toch maar met me speelt. Doe maar net alsof iedereen haal mijn handen vast. Want ik was toch zo alleen als jij er niet meer was. Wat oh, now, en doe me net alsof iedereen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 En uh, de Stones liggen in het verlengde van de Amerikaanse Rhythm and Blues. Ja, en, Rhythm Blues ja. en dat weerspiegelde dat, dat, zich ook in Nederland. Ja. In, zelfs in Rusland heb ik dat gezien. Ja? ja. Okay. Daar ja. heette die rockers of de mozey Stiliagi. Stil, mensen die in stijl belangrijk vonden. Die oh, Stiliagi ja, Stiliagi genoemd. Ja, okay. Trouwens, uh, interessant voor de Nederlandse popgeschiedenis. Dus niet voor niks heb ik Venus uh, opgespreken. Ja, inderdaad. Ja. Maar uh, uh, Venus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 Ver verkeerd... Gewoon uh, verkeerd stuurt. geïnterpreteerd. Chisgar, ja, ja. Ja, ja. zo ja, hebben ze ja, het verstaan. Ja. Dat, en ja, dat ja. is uh, volgens ja, mij een uh, Moskouwse vriend. Ja, ja. Is dat de ja, ja. eerste, ja, ja. eerste, eerste pophit van Rusland? Ja, gewoon, interessant. Een ja. Nederlands liedje. Ja. Ja. Nou ja, nou heeft hij het ook weer gepikt. Maar goed, dat kwam pas veel later naar boven. Ja. Is het zo, ja? <laughs> nou, niet gezien, maar Matthijs van Nieuwkennen? Nee, nee. Dat nee, nee. Ja. Ja. Was een Zuid-Amerikaans liedje. Wat... Uh,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 Maar mensen die uh, negatief over hem zijn kijken alleen maar naar één kant. Maar die andere kant, Elvis brengen, Elvis uh, managen, Elvis uh, gaande houden. Ja, maar, uh, maar hoe hè? Zou dat niet gelukt zijn? Paarloze films, slijmerige nummers. Ja, maar in het begin ja, niet. niet. Maar was hij. Ja, maar dat is de Sunperiode. Ja, maar toen was die kolonel er ook al half bij was, betrokken. Was, al al bij. Ja, want uh, oh, dat Elvis was, dat die ging meedoen op de Louisiana Hayside en dat was een uh, uh, Grand Ole Opry variant ja. en die was uh, opgezet en geleid door Henk Snow uit Canada. Ja. En de kononel is partner van die Henk Snow geworden. Oh. En op een goed moment is Elvis op die tour terecht gekomen. Ja. Onderaan de lijst klom naar elk concert een st stapje hoger totdat hij uiteindelijk de Boven. top act werd. Oh, dus dat heeft hij op, en toen heeft die kononel, heeft Elvis onder die Henk Snow weggetrokken door naar Elvis' moeder te gaan.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 Met een flink percentage voor hemzelf. Dus hij heeft Elvis heeft hij gaande gehouden. Ja, ja, ja. Dus hij heeft in 1954 die televisietruc uitgevoerd. Ja. Toen heeft hij volgens mij ervoor of er aan bijgedragen dat Elvis in militaire dienst ging. Ja. Volgens mij hoefde dat niet echt. Nee, volgens mij ook niet. Bij ons kun je namelijk naar welzijn gaan, dan kun je als artiest kun je optreden. Ja. Ja, ja. Maar de kolonel wilde dat niet. Want dat kostte hem geld. Dan verdien je niks mee.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 En dat die opvatting wordt ondersteund door het feit dat Elvis na zijn dienst... een Welcome Back Elvis-programma uh, krijgt ja. op de Amerikaanse televisie. Ja, ja. Naast wie? Frank Sinatra. Frank Sinatra. Oh, dat is niet uit. Ja. En opeens is de rock'n'rollen Elvis Presley is de gelijke ja, ja. van Frank Sinatra. Opeens heeft ja. hij het uh, netter haar, haar ja. net zo zwart geverfd als Frank Sinatra, Dean Martin... en al die American crooners...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 ...met die uh, uh, show. Oh, oh uh, Las Vegas. Nee, nee, dat is daarna. Oké. Okay. Ja, dat, dat is die... Uh, dat met leren pak. Nee, dat, ja, met leren dat leren pakken. Pak, uh, ja, met dat leren pakken. En met die jongens, dan doet hij die oorspronkelijke liedjes... Ja, ...die rock roll liedjes ja, nog een keer. Ja. Dat is de Memphis-show. Uh, oh, ja, ja. Eigenlijk volgens de kolonel moest dat een kerstshow worden... Mm -hmm. ...want artiesten die geen succes meer. hebben, nemen een kerstplaat op. Maar toen was er een jonge producent, Steve Binder...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 Ik ben zelf ook te onbekend gebleven. Eigenlijk. Ja, dat je bent. Met Long -ton Shorty en de spectacles, ja, ja, ja, toch? Wel twee, klaar uh, Drie singles, de derde single was onder de titel Weet je wel. idee van uh, Joost en Draaien van Willem van Kooten. weet ja, ja. je wel. Blijven. En waar ben je gestopt? Uh, of ben je nog blijven doorspelen? Nou, uh, door ik speelde toch tot voor kort met mijn toenmalige vriend, maar die is kortelings overleden. Oh. Dus uh, wij stonden aan de vooravond van een hele grote comeback.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 Hier zijn de spectacles met I'll be satisfied. We're Eigenlijk. Dat, ja. je zie, dat je het eigenlijk niet zo hoog in eigenlijk. Maar ja. Nou ja, ik ja. vond de, de plaatopname en de, en de liedjes niet altijd even dat geslaagd. Ja. Dat is later alsmaar beter geworden. Het was af en toe was wel een leuke compositie. Ik vind bijvoorbeeld een heel leuk liedje. True Love, That's a Wonder van Hans Vermeulen. Dat vond oh, ik ook wel nou, een... ja, ja, ja, Maar goed, ja, weet je, die stak er een, af en toe stak er iemand bovenuit. Ja, ja, en, uh, ja. Johnny Lyon, die ik goed heb gekend, uh, die, die ja, kon toch ja. wel heel fijn rock and roll maken. Ja. Maar die is alleen maar bekend geworden met dat sofietje die. Dat was ook het spannende. Je had eerst had je, had je rock and roll, krijg je beatmuziek. Maar vanuit die beatmuziek, de Mercy beat, krijg je op een gegeven moment jazzrock, symfonische pop.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 Of een, een hele liefde, fijne ja. compositie bedacht of ja. een heel lekker ritme voor elkaar gekregen. Ja. Of het een nou house is, of rap of hip hop. Uh, die, die, die voorwaarden die blijven onverkort hem uh, ja. staan. En zoals ik al gezegd, ik vond dus een band als uh, T.L.O.O. Dat vond ik dus... Uh, een, dus maar ook Jumie ja, in okay, de Blitzers. Echo Gelling vond ik natuurlijk wel een ja, hele... Dat ja. uh, vond ik wel een toptalent. Jan Akkerman was een internationaal ja, toptalent. Ja, ja. Focus heeft ook behoorlijk wat indruk gemaakt. Maar die speelde dan weer in die... In die ja, hoe noem je dat? Jazz rock, uh, Ja, meer in de jazz rock categorie. Ja, ja. En, en, uh, en, en, en je hebt ook van die ontwikkelingen binnen popmuziek met...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 Ja, oké. Okay. Dan moest je soms wel ja, eerst naar het... Luxemburg rijden, maar dan kon je voor een paar honderd gulden kon je naar Amerika. Ja, ja, ja, En de toekomst? Ja, de toekomst. Het is, dat, de, de toekomst is de toekomst. Dat, dat weet ik niet. Ik, het is toch eigenlijk zijn... altijd wel weer verrassend ja. hoe de toekomst is. Ja, want ja. ik had toch ook niet een paar jaar geleden kunnen denken dat nu die, uh, die rapmuziek, dat dat de uh, dominante nee, nee, middle nee. of the road uh, hitparade muziek zou worden. Nee, absoluut niet. Had ik had ja. er nooit gedacht. Ook als je die nieuwe top 50 van Rolling Stones ziet, de ja. albums. Ja, ja er staan zoveel ja, verschuivingen ja. in. Zoals dat die wij nauwelijks muziek vinden. Ja. ja, dat had ik toch ook nooit kunnen vermoeden. Ja. Kijk, die house muziek. Het nou, is dat... wel wat leuk wat je zegt dat wij geen muziek vinden, maar dat is van. Ja, onze ouders ja. natuurlijk ook of zo. Dus... Zo herhaalt zich dat weer. Dat hangt mijn, de generatie van mijn ouders vonden de Beatles en de Stones geen muziek, alleen maar boom, boom, boom. Ja, ja. Dat vals heb zingen. Ik... En dat dat dat vals zingen, ja. Het is oud. Er is toch geen muziek. Daarom dat ik ja. nooit zoiets zal zeggen over welke muziekontwikkeling dan ook. Nee. Integendeel. Maar ik zie wel steeds een, uh, zeg maar een ontwikkeling naar voren en een ontwikkeling naar achteren. Ja. Naar voren en naar achteren. Begrijp je? Toen uh, uh, uh, die, die Beatles, dat was gewoon een bandje. Kon, ja. Iedereen kon een bandje doen. En ja. die kon een ja. gooi doen naar succes. Ja. Op een gegeven moment wordt word zo'n generatie professioneel... Daar komen managers, uh, accountants en uh, van alles oh, ja, omheen. Ja, ja. Die gaan in stadion spelen met 17 diepladers. En dan kun je als bandje daar niet meer tussen komen. Krijg je de punk. Ik heb de punk, ja. Klopt. Ja. Ja. En de punk is terug ja. naar een bandje. Punk is niet een andere muziek. Maar punk is ook terug naar het bandje. Ja. Nou, het Dat heeft ook een tijdgeest te maken. Hè? Veel uh, onzekerheid. Uh, financiële ellende en zo. En veel werkeloosheid en zo. En, uh, in ja, Engeland vooral. In Nederland vallen, veel minder ja. hoor. Maar, maar daar is het begonnen, ja. Ja, ja, ja. ja nee, de Clash uh, ja.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 Ja, een programma van liedjes maken. En, en, en, en die samenhang die werd weer uh, gereflecteerd in het Hoesontwerp. Ja. En je had fotograaf van je eigen generatie, je had ontwerpers van je eigen generatie. Je ja, kan nu toch ook je zien dat hele websites ontworpen worden voor één nieuw oh. ja, album of zo. Hè? Nou, maar ik zie nu in feite dat alles uh, is, is teruggegaan. Laat ik zeggen, die samenhang is volgens mij weer uiteengevallen in losse nummers.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 Dus, een kijkt, ja. ja of, of, of uh, ermee slingeren of uh, over dwars houden ja, ja, of dingen ja. mee doen working the mic ja, dat ja. is ook een element in het bundelen van energievelden uh, ja, ja. En, ja je kan het je, ik kan het aanwijzen ja. <laughs> maar ik kan het niet meer of het, uh, ja, ja. maar goed uh, als je jong bent begin uh, eerst maar oh, eens uh, ja. want je hoeft ook niet een instrument goed te kunnen bespelen nee nee dat, dat hoeft niet nee.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 En toen kreeg, kwam later kwam dan zijn eerste plaat uit. En dan stond de Brian Eno snake guitar. Ik denk, ja, dit is typisch Brian Eno. Ongelooflijk een handige jongen. Ja. taal in maar handig. Ja. Weet je, dat noemde hij dan, hij kon eigenlijk geen gitaar spelen. Maar hij speelde snake guitar. Ik denk je, wat zou dat nou zijn? Dan ben je meteen ja. alweer snake guitar. Goh, Brian Eno speelt snake guitar. Ja. Ook dat soort dingen speelt ja, allemaal een ja, rol. Ja, ja, leuk. ja. <laughs>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 Till I'd look to find a reason to believe If I listened long enough to you I'd find a way to believe it's all true Till I'd look to find a reason to believe.